7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De gemeente Tilburg moet voor de rechter komen... vanwege een dodelijk ongeluk in Zwembad de Reeshof. Eind 2011 kwam een baby om het leven toen twee luidsprekers op haar vielen. De moeder van het vijf maanden oude meisje raakte gewond. De gemeente en twee van de ambtenaren hebben niet genoeg gedaan... om het ongeluk te voorkomen, zo zegt het Openbaar Ministerie. Staatssecretaris Mansveld is niet van plan om andere vervoerders... mee te laten denken over het exploiteren van de hoge snelheidslijn. Onder meer het CDA en de PvdA hadden daarom gevraagd. Het kabinet besloot onlangs dat de NS voor 1 oktober... een alternatief moet verzinnen voor het vira de bakel. Volgens Mansveld ligt er nu eenmaal een concessie voor de NS. De Italiaanse modeontwerpers Dolce en Gabbana zijn veroordeeld... tot een jaar en acht maanden cel voor grootschalige belastingontduiking... Volgens de rechtbank in Milaan verkochten de ontwerpers hun merk in 2004 aan een bedrijf in Luxemburg dat ze zelf hadden opgericht om zo belastingen in Italië te ontduiken. Waarschijnlijk hoeven Dolce en Cabana niet meteen de cel in. Als ze in beroep gaan, mogen ze dat in vrijheid afwachten. Bij een aanrijding in Margraten in Limburg zijn twee vrouwen om het leven gekomen. De twee voetgangers werden rond vijf uur aangereden door een trekker. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk... en de identiteit van de slachtoffers is nog onbekend. Wielrenner Liewe westra is in Winsum opnieuw Nederlands kampioen tijdrijder geworden. De renner van Vacansolij DCM was in Groningen de snelste over de ruim 52 kilometer tegen de klok. Nicky Terpstra werd tweede en het brons was voor Tom Dumoulin. Het weer kans op buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen eerst zon en vrijwel overal droog. Het wordt dan zo'n 23 graden in het westen tot 30 in het oosten. Tegen de avond kunnen er opnieuw zware buien vanuit het zuiden komen. Dit was het NOS Journaal. KPN introduceert KPN 1, de 1 van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet, in één oplossing die meegroeit...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 Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Ach ja, Hoogkaterijnen. 40 jaar geleden geopend als een utopisch project... waar de spelende mens kon consumeren en ontmoeten. Maar in no time verworden tot een lugubere tunnel... waar een verstandig mens met een wijde boog omheen liep. Maar nu is er het nieuwe Hoogkaterijnen... waar morgen de kunstmanifestatie Call of the Mall begint. Waar voor onze gast een bijzonder radioproject maakte. Hier is Melle Smets. <tied> Uw presentator is Petra Possel... Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 19 juni, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending. Doe dat dan via het gastenboek van onze website, radiokunstof.nl.nl. Of Twitter mag ook, hashtag Radiokunststof. U kunt dan bijvoorbeeld iets zeggen over Hoogkaterijnen. Misschien heeft u hele dierbare herinneringen aan Hoogkaterijnen. Ik heb in ieder geval als herinnering dat ik er heel snel doorheen loop, omdat ik altijd een beetje bang ben dat er iets om de hoek staat op mij opstaat te wachten, <laughs> heb jij, Ken jij ook angsten? Ik, nou, angsten, ik, ik herken wel het heel hard doorlopen, ja. Want zo uh, heb ik hoog ook altijd uh, gekend. Ja, en uh, nu heb ik natuurlijk een hele andere blik gekregen... omdat ik erop heb ingezoomd. En uh, ja, inmiddels uh, ben ik wel fan... Een fan van hoog -Katerijnen. Ik ja. vind het een, een prachtige eer dat ik met jou mag praten... een uur lang over een project wat jij doet. In het, uh, dat is een, een totaal kunstenaarsproject. Dat heet Call of the Mall. En daarin heb jij een, ja, een prachtig um, iets gemaakt. Je hebt een week op het dak gewoond van, uh, van hoog -Katerijnen. En En je bent vanaf dat dak eigenlijk... Ja, de spelonken van, van hoog gaan ontdekken. En de mensen gaan ontdekken. En je hebt dus liefde gekregen voor hoog -Katerijnen. En dat is al heel bijzonder dat je daarvan komt getuigen. Uh, en die liefde die, die uit je eigenlijk... Uh, door middel van een radioprogramma wat je daar maakt. Vanaf 20 juni is dat te zien te horen, te zien en te horen. Uh, en nu zit je dus in een superprofessionele radiostudio in Amsterdam. Lijkt die studio van jou een beetje op die van ons? Ja, nee, uh, helemaal niet. Ik zit hier dus met grote afgunst naar al jullie knoppen te kijken... Uh, bij mij is het uh, dus allemaal uh, houtje touwtje in elkaar geprutst. Maar en, hoe is uh, dat dan? Met een soldeerbout twee, uh, uh, twee uh, elektriciteitsdraadjes? Nou elkaar ja, zo technisch ben ik dan weer niet. Nee? Uh, nee. Dus, uh, nee, we hebben allemaal oude troep een beetje bij elkaar uh, gescharreld. En ook heel doelbewust hoor, omdat wij uh, een uh, buurtradio uh, beginnen. En daarmee moet je dus uh, nou ja, klein beginnen. En, en dan moet je niet meteen uh, het allemaal professioneel willen doen. En een want, buurtradio, dan buurtradio, dan heb je het over ook over de lulligheid van buurtradio als ik het zo mag noemen. Nou ja, in ieder geval de menselijke maat van buurtradio. Uh, dus iedereen kan gewoon uh, tijdens de uitzending binnenwandelen en uh, koffie pakken en uh, zich bemoeien met de uitzending. Ah, en, ja, dus in die zin. De groeten doen. Uh, uh, even, ja, de groeten, even de groeten doen, even de DJ aan de kant duwen. Het, <laughs> het kan allemaal. Ja. Ja. Laten we dan gewoon even beginnen met de station call van, van, van jouw van jou, uh, radiozender. We gaan luisteren. Radio Ho. Radio -ho. Mo. Lude. Radio Homo Ludens. Je zou nog kunnen denken dat het een soort gay-programma is, maar <laughs> ja. niets is minder waar, geloof ik. Nou, ik ben nog nooit zo vaak voor homo uitgemaakt. <laughs> uh, sinds ik uh, aan de studio aan het timmeren ben, staat dat ook uh, bij ons op de voordeur. Hè? Radio Homo Ludens. Dus iedereen die langs die roept wel even, hé, hey, homo. en uh, dat is natuurlijk ja. heerlijk om te roepen. Uh, maar we hebben niet voor niks voor die naam gekozen. We hebben uh, daar wel over nagedacht, want... Uh, wij zetten eigenlijk de bril op uh, van de radio, of van de Homo Ludens. En wij kijken zo naar het winkelcentrum, want in de, de homo ludens is de spelende mens. Hè? De spelende mens, ja. Dus uh, naar uh, aanleiding van een boek van Huizinga uit volgens mij de jaren twintig. Ja. En uh, zo waar heeft dat trouwens weer een enorme opkomst, want uh, de game industrie schijnt, heb ik net ontdekt, maar de game industrie in Nederland, die schijnt dus echt dat boek als een bijbel te gebruiken om na te denken over wat is nou spelen hè? En, en hoe speel je en wanneer is een spel interessant. Dus uh, dat heeft een enorme revival. Maar wij hebben ervoor gekozen omdat in de tijd dat uh, Hoogkaterijnen ontwikkeld werd... Uh, was uh, de tijd van de provo's en nou ja, de, de, de jaren zestig... waarin nou ja, dat geformuleerd werd. Eigenlijk van, nou, hoe moet je nou een nieuwe binnenstad maken? En dat was dus ook de tijd dat uh, Constant, de kunstenaar... Uh, een, een, een, een, een, een soort utopie had gemaakt. Uh, die had hij zelf uh, bedacht. Over ja, de toekomst. Hè? Het, het leven. Uh, uh, het ideale leven. En hij nam de spelende mens als uitgangspunt. Als ja. een soort utopisch ideaal. Want als je spelend het leven tegemoet gaat, betekent dat je je beter zal kunnen ontwikkelen tot een, nou ja, een beter mens. En als iedereen dat doet, dan krijgen we een betere samenleving. Die gedachten van Constant passen natuurlijk perfect in die tijd. Die past eigenlijk ook naadloos bij, bij dat idealisme wat bij de bouw van en het ontwerp van Hoog-Katerijnen hoort. Hè? Want, want hoog wordt nu dan ervaren als een uh, betonnen Molog eigenlijk, Maar was in de eerste instantie uh, een idealistisch project? Nou, nee, dat mag je helemaal niet zo zeggen. Oh. Uh, dat dacht ik ook. Eh, voor mij liepen die twee moeiteloos in elkaar over. Nee, dat is absoluut niet waar. Het is, het, je had echt twee kampen. Dus je moet je voorstellen, die constant was onderdeel van een soort avant-gardistische kunststroming. Uh, Natuurlijk, net zoals nu, een hele marginale groep. Uh, in de samenleving, maar wel met ideeën en, uh, en verhalen. En daar tegenover, om het maar even zwart-wit te maken... daar tegenover stond het grote kapitaal. Hè? Dus uh, de, de projectont de, dit was overigens de eerste projectontwikkelaar van Nederland... die uh, hoog heeft uh, gemaakt. En de gemeente, En nou ja, dat was toch een beetje de tegenpartij. En, en het, het mooie is, of wat ik eigenlijk het, het, het bizarre vind... is dat die twee dus uh, als kemphanen tegenover elkaar stonden. Want uh, de... de, de, de de jonge garde die uh, zag dus dat hoogkaterijn al echt als een bedreiging van de stad. Hè? Dat, dat, uh, waar dus. Uh, mensen zouden worden verjaagd. En de stad zou worden plat gegooid. En dat was een en al verwoesting voor het grootkapitaal. En, uh, en, ja, en dan het grootkapitaal. In, in de zin van een stadsbestuur. En uh, mensen die uh, ook het beste met stad voor hadden. Die dachten, nee, we moeten vooruit. Hè, we moeten naar de toekomst ja. kijken. Ja. We moeten opschalen. We moeten uh, de stad vernieuwen. En, uh, maar, maar die konden dus absoluut nu met, die, met elkaar. En het bizarre is natuurlijk dat als je er nu naar kijkt. Dan denk je van, nou ja, dat is... Eigenlijk één op één de collages en maquettes van, van Constant die je in het echt ziet. Omdat, omdat eigenlijk de, de, de, ja, de tuttigheid, zullen we toch maar zeggen... van de grachtjes en de kleine straatjes en de steegjes... die is terzijde geschoven en er is gekozen voor groot, wijd, eh, modern, strakke lijnen. Ja, ja, geheel eigenlijk in het modernistische idee eh, dat je... Eh, uh, nou ja uh, een, een maakbare stad kan maken. Dus, dus je kan hem bedenken en ontwerpen en, en bouwen. En, nou ja, en dan heb je eigenlijk dus het beste van alles. Uh, dus uh, dat was uh, achteraf natuurlijk ook een naïef idee. Maar dat had wel een enorme en, uh, uh, ja Maar dat werd tegelijkertijd als een enorme uh, bedreiging gezien. Uh, terwijl als je dus kijkt naar... Uh, nou ja, de spelende mens. De utopie van constant. Ja, dat is niet iets anders. Want dat is ook een radicale gedachte dat je de stad eigenlijk laat voor wat die is. Al die oude troep en dat gemodder in die, in die, in die, in die diarree En dat is allemaal dichtgeslipte oude troep. Je bouwt er gewoon een hele nieuwe stad overheen. En vervolgens als mensen er klaar voor zijn, stijgen ze op, alsof je naar de hemel gaat, naar de wereld van de spelende mens. Waar iedereen gelijk is, waar je. Nou ja, ja, ook geen huis meer hebt, geen werk meer hebt... maar dus eindeloos rond kan dolen door een prachtige overdekte wereld... waar je uh, als mens dus ook een interactie constant mee aangaat... Ja. en hem kan vormen zoals jij hem wil. Ja. Dus, uh, nu is het natuurlijk een winkelcentrum wat een heel eendimensionaal idee heeft. Hè? Verkopen en uh, nou ja, verleiding. Maar in, in, in de ideeën van Constant was het dus een soort permanente interactie. Dus als jij je, uh, uh, muzikaal voelde en dacht ik moet nu een dansje doen. Nou ja, dan vormde zich eigenlijk de, de ruimte naar jouw dans. En, en, en op die manier, als iedereen dat zou doen, krijg je dus een hele dynamische eindeloos veranderende prachtige wereld. Nou, lang levert idealisme. Ja. <laughs> uh, uh, laat ik jou Melle even introduceren. Je bent Melle Smet, je bent kunstenaar. Je hebt heel erg veel leuke, interessante prikkelende projecten al gedaan in het verleden. Je doet nu mee aan de tentoon. Call of the Mall. Kunst uh, in Hoogkaterijnen in Utrecht. Uh, Utrecht Centraal. 20 juni opent het. Allerlei plekken in Hoogkaterijnen zijn werken te zien... van binnen en buitenlandse kunstenaars. En een van die werken is, is dat radiostudiootje. Dat, dat houten keetje eigenlijk wat jij daar hebt opgericht. Homo Ludens. Uh, waar we eigenlijk nu al over aan het praten zijn. Ik zeg nog even tegen de luisteraar, u kunt dus reageren. Hè? Dat gaat dan via radiokunsthof.nl of dat gaat dan via Twitter. Hashtag radiokunsthof. De spelende mens hebben, hebben we het over. Wat, wat schrikkelde jou zelf eigenlijk in die gedachte van de spelende mens? Was je op zoek naar de spelende mens? Nee, absoluut niet. Ik, ik denk eigenlijk altijd volledig andersom. Uh, voor mij is een plek altijd de opdrachtgever. Dus ik ben niet iemand die thuis een idee bedenkt... en dan uh, uh, nou ja, dat gaan schilderen of tekenen of een video van maken. Uh, ik ben eigenlijk iemand die altijd heel erg uh, rondhangt en en uh, de wereld uh, intrekt en vervolgens door wat ik zie in de omgeving uh, roept voor mij allerlei onderwerpen op. En in dit geval werd ik gevraagd om mm -hmm. iets te doen met Hoogkaterijnen. Dus dat was niet mijn idee. Uh, maar als je dan naar die plek gaat kijken ja, en, en een beetje je verdiept in god, wat, wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Uh, ja dan, En dat is dus ook het fantastische aan ja Dan kom je ongelooflijk snel, meteen eigenlijk weer in die geschiedenis uit. Hè. Dat, dat, uh, dat zit nog helemaal in de stenen gebakken. En er zitten allerlei onlogische dingen... in die je nooit meer in een winkelcentrum tegenwoordig zou aantreffen. Wat voor dingen heb je dan aangekopen? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, er zit een, uh, een gekke cirkel uh, midden in het winkelcentrum. Daar loop je dus door de gangen en dat zijn uh, tegeltjes. En ineens veranderen de tegeltjes en ligt er dus een, een soort granieten... Uh, ronde cirkel van uh, ander soort uh, tegels. En eh, dan een soort gouden messingplaat in het midden. Dus ik dacht, eh, dat is eigenlijk heel raar. Nou ja, en dan ga je dat uitzoeken. En eh, Rob Dettingmeijers, een architectuurhistoricus eh, eh, uit de stad Utrecht... die wist mij uiteindelijk dus het geheim te vertellen van die cirkel. Dat was dus een foyer. Ja, dus zoals wij nu speakersystemen hebben waar je constant van die muzak hoort, zo was dat vroeger nog helemaal analoog. Ja. Uh, hè, dus met ja. mooie zangvogels. Die werden dan in die kooi gezet. En die, ja, die dwarrelden daar door die foyer. Uh, en ondertussen hoorde je dus live. Eigenlijk uh, prachtige uh, natuurgeluiden. Nou ja. Dat zijn van die soort sporen die in dat gebouw voorkomen. En zo zit het helemaal vol. Dus elke, elke 100 meter heb je eigenlijk wel weer zo'n ja. verhaal te pakken. Ja, dus jij hebt dat gewoon helemaal gefileerd. Maar dat begint eigenlijk dat hele verhaal op het dak. Je hebt in november vorig jaar 2012 heb je een week op het dak doorgebracht. Ik heb mij laten vertellen in een tent... Een tent die nog dienst heeft gedaan in de geschiedenis. Bij een ander uh, isolatieproject, om het maar zo te noemen. Jan Wolkes en Godfried Bomans op Rotterdam uh, Plaat. Mm -hmm. uh, die daar in alle eenzaamheid het geluid van zeemeel moesten weerstaan. Wolkes kon er heel goed tegen. En Godfried Bomans werd totaal krankjorn van. Uh, ja. van die, die, die, die kon er helemaal niet tegen. Ook niet tegen de eenzaamheid, heb ik begrepen. Uh, met die, die tent heb jij. Uh, waar, hoe kom je, uh, heb je die opgevraagd? Of zo aan de familie? Of hoe gaat nee, dat? nee, nee, nee. Nee, dat waren allerlei toe, toevalstreffers. Dus uh, de manier waarop ik werk, uh, gaat, hè, dat zei ik net al een beetje. Dus de plek is de opdrachtgever. En om een plek te leren kennen, moet je, uh, uh, toch zoals Alice in Wonderland, hè, je moet door het decor heen om aan de achterkant van de wereld te komen. En, en dat doe ik dus altijd door. Eigenlijk een probleem voor mezelf te creëren. En in dit geval had ik bedacht. Nou, ik mag gewoon een week lang het winkelcentrum niet uit. En ik heb het maar te doen met uh, wat ik daar tegenkom. En, en nou ja, dan als vanzelf moet je gaan overleven. En als je gaat overleven, dan leer je natuurlijk vele malen sneller uh, uh, ja, een plek kennen. Ja. Dus dat heb ik hier ook bedacht. En toen ging ik een beetje onderzoek doen van, nou ja, hoe ga ik dan slapen? En bij wie? Of op het dak? Misschien eh, ergens onder een richel? En nou ja, zo begon ik dat een beetje uit te vogelen. En toen bleek toch dat dat hoog best wel een, een, een, nou ja, een vesting is... die goed in de gaten wordt gehouden. en helemaal Heel veel bewaken. Ja, dat gaat helemaal niet lukken, dat, dat plan. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik het wat... Uh, uiteindelijk gaat het er om, mij om die plek te leren kennen. Niet om een gevecht aan te gaan met, uh, met, uh, met de bewaking. Toen dacht ik: van, Nou, misschien moet ik het uh, wat makkelijker voor mezelf maken. En uh, laat ik nou gewoon een tent op het dak zetten. Zo begon het. Ik koop hmm. gewoon bij de HEMA of bij de, bij de V&D of een van die winkels daar. Koop ik een tent, die zet ik op het dak. En dan ga ik daar een week in kamperen. Dat lijkt me ook een mooi beeld hè, tussen al die, al die betonnen kolossen. En vroeger was die, die, dat dak was ook een openbaar uh, terrein. He, daar hangen gewoon de naambordjes nog. Dus, dus het dak heeft straatnamen. Dus ik dacht van eigenlijk is het een soort stadspark wat nu dicht is. Maar ik dacht dus eigenlijk nou, wel maar mooi... Waarom is dat eigenlijk dicht gegaan dan? Nou ja, het was. met de sprongen van dak af. Of? Nee, het begon dus met gestrande treinreizigers. die dan uh, uh, uh, uh, niet meer wegkwamen, en dan maar uh, Dakfeestjes, op het dak natuurlijk. gingen hangen. En ja. uh, er waren mensen die op vakantie gingen naar Italië met een tentje. en dan, dan maar daar op het dak gingen kamperen. Dus ik was niet de enige. Schitterende tijd was ja. dat toch? Vervolgens kreeg je natuurlijk die junks. en uh, ja. Ja, alles wat daar aan hangde. Dus dat, dat viel helemaal niet in de hand te houden. Dus dat, dat heeft maar even als openbare ruimte kunnen bestaan. Wat heel jammer is. Maar goed, ik dacht, ik ga als eerste pionier weer uh, het dak uh, op. En ik vertel dat aan uh, Martin Minkema, uh, waarmee ik dit radioproject uh, doe, samen met uh, Matt Wijn en Martin. En Martens buurman, of de man bij hem om de hoek, die. Kampeert uh, altijd in de beruchte tent van Jan Wolkers en, ja. en, en Godfried Baumans. <laughs> dus Martin zei: we, Nou ja, waarom moeten we. Je moet die tent hebben. Want dat is precies in dezelfde tijd. Hè? Dat ja. is, ik geloof, 1973 is uh, Hoogdalterreinen geopend. En volgens mij in 1972 zaten zij op Rotterdam Plaat. Dus dat is precies zo diezelfde tijdssegment. Uh, en toen. Uh, ik uh, dacht van, nou, dat is eigenlijk wel mooi... om een soort tijdscapsule op het dak te zetten uit die tijd... zodat ik eh, met de blik van de homoludens me eventjes goed kan invoelen... met de luchten nog van, uh, in het tentdoek van Wolkers en, uh, <lacht> en, <laughs> en Bowman. Om, uh, om, om hoge treinen in te duiken. Ja, en ja... Echt afzien kan het bijna niet zijn geweest, toch? Een weekje op een dak van uh, ook katerijn of... Het is heerlijk. Het is, ik bedoel, luxe kamperen kan niet. Het was wel ik. de maand maart, heb ik begrepen. Nee, het nee ook... november. November, het dat was voor... te koud. Ja, het voor. Oké. Okay. Dus, maar goed, tegenwoordig heb je hele goede slaapzakken. En, en, en de onderbroek kon elke dag gehaald worden bij een groot warenhuis. Ja, ik had, ik had niks bij me. Ik, ik had Dat ook was onderdeel van, ja, van het, dacht, het afzien. Ik dacht, van, wat neem je nou mee als je gaat kamperen in een winkelcentrum? Toen dacht ik, ja, volgens mij alleen maar een pinpas, want de rest is daar. Uh -huh. dus, dus ik had ook niks bij me. En, en ik uh, ging dus elke ochtend een uh, schone onderbroek halen bij de V&D. Ja. Uh, en uh, nou ja, de eerste dag uh, vonden ze dat een beetje raar... dat ik meteen zei, mag ik hem ook even passen en aanhouden. En wilt u deze weggooien? Heel, ik had had het een beetje de vieze het, man is dit wel. Ja. Had, had het een oude onderbroek over. Uh, dus vond ze in het begin een beetje raar. Maar op een gegeven moment... Wil ook altijd van de gekke dingen. <laughs> dus nou, Hij kikte er ook een beetje op, ja. En, en, en, uh, uh, nou ja, maar goed... Het werd nogal opgepikt door de media. Dus op een gegeven moment wist elke cashier wel van... oh joh, dat is die, die gast dus op het weer. dak. Dus, <laughs> dus dan was het geen vieze man meer. Maar gewoon iemand die een schone onderbroek aan wil. Wat, wat kwam je nou tegen? Want, want hoog heeft, heeft een eigen bevolking eigenlijk. Hè? Mensen die er wonen bijvoorbeeld, wist ik ook niet. Boven, hè? Bovenin in appartementen. Heeft een eigen bevolking. Heeft, een, heeft eigen regels, geschreven en ongeschreven wetten. Wat, wat, wat, wat is jou heel erg bijgebleven van jouw verblijf daar? Nou ja, voor mij was dat ook een verrassing. Ik, uh, ja, achteraf, deed je van, oh ja, die flats heb ik inderdaad wel eens gezien. Maar op het moment dat je door het winkelcentrum loopt, dan verwacht je niet dat daar, ik, ik weet de precieze aantallen niet, maar ik geloof dat er 200 of 300 mensen wonen. Uh, in prachtige flats, die allemaal dus op het dak staan. Uh, het zijn drie uh, appartementencomplexen. En. Um, ja, tot mijn grote verbazing uh, wonen daar dus uh, sommige mensen al vanaf dag één. Hè? Mm -hmm. Dus die zijn daar ooit uh, gaan wonen en, en met en veel plezier weggegaan. gebleven. Ja. Ja. Ja. Dus, dus dat intrigeerde mij ook meteen. Van goh, uh, wie woont hier dan? En, uh, en omdat ik mijn tent op het dak had neergezet... en uh, uh, dus uh, mijn telefoonnummer op oude stukken karton heel groot had geschreven... zodat iedereen in de flat mij kon zien, maar ook mijn telefoonnummer... zo kreeg ik dus contact met buurtbewoners. Dus uh, sommigen die belden, sommigen hingen ook een bord op met... Nou ja, hallo Melle, uh, om acht uur mag je aanbellen bij je nummer. Huh? Melle, je mag aanbellen. Ja. Ja. Ja. Goed. Dus, dus op die manier kwamen we in contact. En, ja, en dan kom je er eigenlijk achter dat... Uh, er een enorme hechte gemeenschap in Hoogkaterijnen is. Omdat, ja. Op een rare manier is het een soort CMA's tweeling, dat, dat hele gebouw. Hè? Want die, die huizen staan op het dak en nou ja, onder het dak zitten winkels. Mm -hmm. En daaronder een expeditie en uh, nou ja, dat moet allemaal gecontroleerd worden. En ondertussen die, die miljoenen mensen die daar elke dag van uh, naar de trein moeten. Dus dat is een logistiek wonder eigenlijk hè, dat het allemaal zo uh, werkt. Maar ja, dan krijg je dus van die dingen dat het groot winkelbedrijf... Ja, die, uh, die moet op een gegeven moment een liftonderhoud doen... Nou, en wat doe je dan? Dan zet je de lift uit, zodat je veilig uh, kan repareren. Maar ja, als jij uh, 80 bent en, en, je woont daar. Ja, en je woont op 12 hoog... en je kan niet meer met de lift naar beneden, ja dan, dan kun je dus je huis niet uit. Weet je wel? Dus, en zo is het met alles. Dus als jij je keuken gaat verbouwen... dan moet je van tevoren gaan inplannen van jongens... Uh, er komen keukenkastjes dadelijk in de lift, die moeten naar beneden... die moeten dan klaar worden gezet voor, voor de vuilverwerking. Zien wij hier dat, weer een taak voor de bewaking ook? Ja, die moeten dan ook opgetrommeld worden. Want ja, er komt dus ineens iets in de hal wat ja. eigenlijk niet mag. En, nou ja, dus, dus uiteindelijk wordt er een, moet er een hele keten worden opgestart... om dus eigenlijk hele eenvoudige dingen te doen. Nou ja. Dat bedoel je ook met een samenleving op zich? Want daardoor heeft, heeft het ook iets van een eiland of een gesloten gemeenschap. Ja. Het, het is echt een, een, een dorpscultuur. Ja. Zo ja. noemen ze het zelf. Dat zijn niet mijn woorden. Dat, dat vertellen bewoners zelf. Uh, maar van... tot, die, tot die dorpscultuur behoren ook mensen zoals alcoholisten... Zwemmen. Zwervers, uh, junks, uh, mensen die, die misschien geestelijk niet helemaal in orde zijn. Mensen die zijn gestrand. Nou ja, noem maar op. Dat is ook een wereld op zich in Hoogkaterijnen. Nou ja, was wil was. ik eigenlijk zeggen. Ja, ik had dat ook wel gehoopt. Een beetje, want dat zijn natuurlijk ook altijd bijzondere mensen. Maar ja, sterker nog, ik vind dat bijna, nou ja, met Heimwee zal ik het niet zeggen... maar want het was echt een groot probleem daar. Maar ik, ik, ik, ja, dat hebben ze behoorlijk uh, wegweten te krijgen. Uh, en dat is deels ten goede, denk ik, omdat dat... Maar was het ook weer over de bewakingen? Ja, de bewaking die, die moet dat handhaven. Ja. Maar dat is niet, niet de bewaking die, uh, die, die met ferme hand dat regelt. Nee, dat is gewoon beleid. Hè. Daar, daar is over nagedacht en daar is actie op ondernomen. Uh, de heer Spekman is daar voor een groot deel verantwoordelijk voor. Ah. Die toen wethouder was ja. in uh, Utrecht. En de, dus die, dat Junkerprobleem is eigenlijk opgelost. Uh, en zeg maar de idioten, uh, of de rare mensen, of de, nou ja, de zwervers, of hoe je het ook wil noemen. Uh, die zijn er nog wel. Maar dat is maar een hele kleine groep. Uh, die die kun je op een paar handen tellen. En, en die worden wel getolereerd. Alleen, ja, hoogkaterijnen is. Uh, ja, ik weet niet hoeveel bankjes er nu staan. Ik geloof, nou, ik weet het trouwens wel. Het zijn er volgens mij drie drie setjes in het hele winkelcentrum. En verder zijn op een gegeven moment alle bankjes weggehaald en de plantenbakken weggehaald... en de richels waar je dus vroeger op kon zitten, die zijn schuin gemetseld. en hè, Dus ze hebben er alles aan gedaan om er een, een transitplek van te maken... waar mensen dus niet uh, kunnen blijven hangen. Uh, allemaal met het idee van, nou ja, we moeten het probleem oplossen... maar daarmee hebben ze eigenlijk een, een, een hele, uh, nou ja, een deel van... van uh, de openbaarheid van de plek opgeofferd... waardoor dit soort niet-consumerende con mensen weinig, weinig kans meer maken. Ja, want dat is inderdaad wat, wat mij eigenlijk nog het meest hard doet lopen. Niet zozeer alleen de angst voor, voor enge mannen die om de hoek staan... maar uh, dat de verwoording van de samenleving zo verschrikkelijk zichtbaar wordt als je door Hoogkaterijnen loopt... dat het zo'n suikerspin is... dat het zoveel commercie en schreeuwende neonreclame... en opdringerigheid is, dat je daar heel snel weg wil zijn. Hmm. Het heeft ja. helemaal niks paradijslijks, maar jij bent ervan gaan houden. Nou ja, omdat ik, ik deel wel je... Eerste, eerste indruk, want zo liep ik daar ook doorheen. Maar als je er wat langer naar gaat kijken, kom je erachter... dat uh, de uh, hele volkstammen gewoon een dagje Utrecht doen. En die gaan helemaal niet uh, uh, naar de oude gracht lopen. Dat is veel te ver weg, weet je wel. In, in het winkelcentrum, je komt aan met de trein en alles is er. Uh, Eet, en die, drinken, uh, die, die En die hebben een hartstikke leuke dag daar. en die gaan s'avonds weer met een voldaan gevoel naar huis. Dus... dus dus in die zin bedient het ook een enorme grote groep die dat heerlijk vindt. Je hebt daar de nieuwste koopjes. Je hebt daar de alle winkelketens die je nou ja, kan wensen. Ja. Uh, het regent niet. Het is altijd 19 graden. Uh, nou ja, is dat de temperatuur? Ja, dat is geloof ik de, het gemiddelde. Ja, ja. Behalve op het dak dan? Ja, we zijn nu bezig met een weerbericht. Dus dat doen we <laughs> natuurlijk uh, met de airconditioning man... <laughs> Uh, ja, die moet, die, dat, dat die moet dat doen. Ja. Nou, laten we even, want je, er zitten heel veel. Je hebt dus gekozen voor de vorm radio. Dat spreekt ons natuurlijk enorm aan, hè, dat je dat doet. Uh, dat is natuurlijk ook een medium van de verbeelding, dus dat is volkomen terecht dat je daarop uitkomt. En dan heb je allemaal, hebben jullie allemaal rubriekjes bedacht. Ja, ik. Nou, laten we even luisteren bijvoorbeeld naar deze. Dit, dit is weer zo'n leuke jingle: De Hoogkaterijnen. miskoop van de dag. Yeah, ja, what a miss! Go! Bam! Put <whistles> a in the sack! <whistles> Met de stem van matwijn. <laughs> Dit is matwijn, ja. <laughs> en het is een ongelooflijk leuke rubriek. En daar zitten dan miskopen in. Ja, dus je uh, moet je onze studio dus... Ja, je gaf het net al een beetje aan als een krakkemikkig houten huisje ja, zien. Ja. Midden in het winkelcentrum. Uh, wij zitten daar elke dag live. Hè, dus er staat dan een dj die, die zit achter de knoppen. En mensen kunnen binnenkomen om uh, uh, nou ja, uh, een verhaal te vertellen of om naar een verhaal te luisteren. Maar we nodigen iedereen wel uit om, uh, om iets te komen vertellen. Dus ja. we hebben allemaal dit soort rubrieken bedacht... Uh, want de miskoop kent iedereen natuurlijk wel. is nou, vanzelfsprekend. Uh, ja, en, en in Hoogkaterijnen zeker. Dus, uh, dus wij gaan dat soort dingen verzamelen. En uh, nou ja, we hopen natuurlijk dat allerlei mensen... hun meeste wantstaltige miskoop ja, oh, komen tonen. Ja, want we hebben, we hebben nog een rubriek, die is ook heel erg grappig. Daar gaan we ook even luisteren, die wordt dan ook even geïntroduceerd. Ja. Gratis en voor niks. Is dat helemaal Podeo? Een rubriek over dingen die geen cent kosten. Hoef ik helemaal niet te betalen. Ja, het is gratis en het is voor niks. Ja, is ook ik kreeg vanwezig ook heimwee naar Wim T. Schippers en Ron Flonflon toen ik dit hoorde. Ja, ja, het is, het is een, een, dat is een inspiratiebron geweest. Absoluut, of? ja. Het is, ik heb het zelf nooit in het echt uh, op de radio of op tv gehoord. Maar ik ken het natuurlijk nu wel via de, de, de nieuwe media. Ja, dit zijn natuurlijk Je bent begrippen. nog iets te jong, hè? Voor, voor, ja, ik voor was te klein, denk ik. Ja. Ik kan me wel herinneren dat mijn ouders altijd hartelijk om moesten lachen. En, uh, maar ik snapte het nooit. Ik vond het maar, maar, maar, maar een en, rommeltje. Ja. En waar hebben die mensen het allemaal over? Maar nu... Uh, zeg maar, er zit natuurlijk een enorme experimenteerdrang uh, in. En, en, en toen werden nog allemaal dingen uitgevonden. Hè? Wat, wat nu natuurlijk allemaal op de radio en televisie... allemaal gladde formats zijn die zichzelf bewezen moeten hebben. Zo ja, konden toen nog allerlei uh, geklooien zijn. En yeah. Dat is ontzettend inspirerend. Ja. Nou, dan gaan we ook even naar de Kapurewits. Ja, Ik vind het een heel mooi woord, Kapoerenwiets. Ik, ik denk niet dat het bestond, of wel? Geen idee. Ik, nee, ik, uh... maar het is een hele mooie rubriek. <middels> Kapurewits. Ja, want ook in hoog Hoogkaterijnen gaan er wel eens dingen naar de Filistijnen. Verramponeerd! Dingen die het altijd deden, doen het opeens niet meer. Wat is er vandaag weer allemaal kapot? Een overzichtje in een notendop. Ja. Het is gewoon poëzie. Ik, ja. ik, ik zie de buddingprijs volgend jaar voor jullie. Jingle pakket. Ja, Kapooriewicz. Er komen ook mensen met kapotte dingen dus. Ja, nou ja, en sterker nog. Uh, Hoogkaterijn is nu in verbouwing. En ik, ik geloof uit mijn hoofd lopen er 65 miljoen mensen per jaar door het winkelcentrum. Wow. Ja, dat zijn enorme aantallen. En ja, er is een enorme batterijen mensen achter de schermen. Constant bezig om te zorgen dat de tent draait, hè? en, en, en nou ja, als je er een beetje oog voor hebt en wat langer gaat kijken, ja, dan is er dus constant de hele tijd van alles kapot, zoals dat hoort. En uh, ja, voor ons is dat uh, ja, leeft dat maar. Uh. En ben je al met die mensen gaan praten die die dat hele leger van onderhoud uh, absoluut? Ik heb voor mijn, mijn, mijn kampeerweek uh, ben ik ook in dienst geweest. Dus ik heb uh, allemaal bijbaantjes gedaan. Dus ik, ik ben bijvoorbeeld een dagje schoonmaker geweest. Nou ja, en dan ga je mee in, ja, om zes uur beginnen. En dan, uh, en dan draai je zo'n heel rooster af. Ja, en dan, en dan zie je dus de meest maffe dingen. En, en mensen vertellen je ook de meest maffe dingen. Want het raar is dus. Een hoogkaterrein is binnen, zo overdekt. Maar mensen ervaren hoogkaterreinen als buiten. Mm -hmm. Dus dat is heel gek. Mensen houden een jas bijvoorbeeld aan. Terwijl ja. het toch gewoon 19 graden is. En het nu ook niet zal regenen. En uh, je merkt, of ik heb het zelf niet gezien... maar de, de schoonmaakers vertellen mij dus van... ja, er is dus constant dat mensen hun hond uitlaten in hoge En ja, zo'n beest gaat dan zitten kakken daar. <lacht> ja. En, en dat lopen gaat... ze ook met een paraplu in Hoogkaterijnen binnen als het buiten regent? Of? Nee, dat is wel een mooi beeld. Ik heb het nu niet gezien, maar ik. <laughs> dat uh, <zou> ik <laughs> er zijn wel mensen die niet naar huis gaan, want uh, ik was daar een keer uh, een paar weken geleden toen. Tort regende het. En dan zag je dus allemaal mensen die dachten: van ja, nou ja, nou ja god, dan blijf ik dan ook nog maar een rondje. Hè? Ja. Dus regen ja. is heel goed voor katarijnen. Ja. Dan uh, hou je de mensen een beetje vast. Er is, uh, er is ook een rubriek, ja daar kan van alles in, want het is de rubriek wat er zoal te doen is. Hé, hey verdorie, ik weet niet wat ik moet doen. Weet u niet wat ik moet doen? Dan zijn hier wat dingen die u kunt gaan doen. Dingen die je hier kan doen. Overdekt. Overdekte dingen die je hier kan doen. Ik heb hier een hele ladder met allemaal dingen die u de komende week hier kunt doen. Dus pen en papier klaar? Dan kunt u wat leuks uitzoeken. En wat kan je dan al zoal al doen? Nou ja, wij zijn ook een beetje gaan rondkijken. Uh, want ja, wat, wat doe je nou hier een hele dag? En uh, als je dan uh, wat gaat inzoomen, dan zijn er eigenlijk heel veel dingen die ook gratis zijn. Zoals? Nou ja, de mediamarkt draait elke dag een film, ah, natuurlijk. Ja. Uh, gewoon op de beeldschermen van de nieuwste plasma-televisies die ze, die ze hebben staan. Fantastische kwaliteit ja, dus. Het zijn vaak nieuwe films, dus ja. wij maken een filmladder... dat je weet welke James Bond het draait. Of, nou ja, er zijn natuurlijk altijd, altijd <lacht> leuke films om te bekijken. Koffie je... bij jullie radiostudio? Bij ons het koffie, maar ook uh, Seeds to Meet. Hè? Het, uh, het nieuwste concept voor de ZZP'er die niet thuis wil werken. Dus oh, die, Seeds Meet, dan kan je ja. met je laptop je... Ja. Ja, En dat is rond 12 uur. Wordt het daar heel druk omdat je dan gratis lunch hebt. Dus dan komen al die ZZP'ers uit hun holen gekropen om daar uh, gratis te eten. Hoe zo gratis lunch? Wordt dat gewoon verstrekt? Ja, ja, dat is natuurlijk een soort moderne gaarkeuken voor de werkelozen. Zeg ik altijd maar. Maar, de, maar ja, het is in feite natuurlijk een, een, een ontmoetingsplek voor de, de urban met laptop-behepte uh, zelfstandige werkelozen. Met hele hoge ja. aftrekposten. Ja. ja. En, uh, en die... Maar ja, het is waanzinnig populair. En, en ja, ik kan er een beetje grappig over doen, of dat doe ik dan, gaat maar. Maar het, is, het werkt ontzettend. Hè? Mensen uit het hele land die komen daar dus naartoe om inderdaad mensen ontmoeten. Maar ja, je kan er ook gratis eten. Dus zo zijn wij uh, het hele winkelcentrum aan het afschuimen... van wat zijn nou een soort van uh, kleine kikjes die je kan doen... en, ja. en uh, dingen die je kan uithalen zonder dat het je wat kost. Wat leuk. En dan hebben we ook nog een reportage uit uh, van Eigen Makelei... die ook op de radio wordt uitgezonden bij jullie. En dat gaat, ja, dat gaat toch een beetje over het prehistorische karakter... van, uh, van Hoogkaterijnen. Laten we even luisteren. Toch omhoog. De mensen die uit het centrum komen, komen hier langs. Dan krijgen we de draaideur, vlak bij de Hema en de Albert Heijn, voor uh, degene die het kennen, bij de Chinees in de buurt. En dan gaan we naar binnen hier. En eigenlijk begint het al meteen om de hoek. 150 miljoen jaar oud natuursteen. Ja, dit is dus, me, eigenlijk een soort sponszee geweest. Een zee waar allemaal sponsen, kalkhoudende sponsen zaten. Ja, dat is gefossiliseerd geraakt. Dat komt oorspronkelijk uit Duitsland, dus hè? dat zat in Zuid-Duitsland, in de buurt van de eigen stad. Mag ik je dat vragen? Weet je waar u bovenop staat? Weet je wat dat is? Ja, een tegel. Uh, nee, nee, maar dit is Dit, dit. Oh, nee. is dit. lijkt wel een visje. Zo. Een? Een visje. Nee, het is een raket. Een raket. Een raket. kan ook nog. Nee, dit, is, dit is een, een 150 miljoen oude niet. Een grote inktvis die geleefd heeft in, in Zuid-Duitsland. Ik ga ineens een heel anders tegen ja. die vloer uitkijken. Je zit <lacht> nou, daar overal overal te kijken. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. je ja, ja. echt helemaal. Prachtig. Mensen realiseren ze dat niet. Ze komen misschien uh, elke uh, Week hier op Hooggaat Katrine, maar dat ze eigenlijk over 150 miljoen jaar geschiedenis lopen, dat, dat zullen velen zich niet realiseren, denk ik. Gert van Maanen, Paleo, of Paleo moet je zeggen. Bioloog en hoofdredacteur van BioNews. waarvan de redactie op de zevende etage van een flat boven Katarijn zit. En nou, die vertelde dus iets over de fossielen in de plafuizen van het winkelcentrum Katarijn. Ik heb hier heel veel lol in, in dit project. Maar het komt toch dit hele Calvinistische in mij naar boven. Waarheen waarvoor, meneer de kunstenaar? Ja, we hebben dat goed voor. Ja. ja. Wat moet dat gemaakt worden ja. voor onze belastingcenten? Maar probeer eens uit te leggen wat je wil. Oeh, ja, dat is altijd de moeilijkste vraag natuurlijk. natuurlijk. Wat, wat, wat, wil, wat wil je hiermee? Um, ja, voor mij is uh, het, het maken van zo'n project als dit uh, vaak... Uh, ja, ben, ik ben niet op zoek naar oplossingen of het beter te doen of het beter te weten. Ik ben eigenlijk, uh, waar mijn fascinatie in ligt, is... Als je goed naar de wereld kijkt, naar elke plek of naar elke uh, ding... dan kom je er vaak achter dat het uh, eigenlijk heel absurd is. En hoe, hoe langer je ergens naar kijkt, hoe raarder het ook wordt. En als je naar Hoogkaterijnen kijkt en je kijkt er goed naar... dan is het eigenlijk, ja, ik noem het inmiddels uh, het, het, het systeempaleis van Nederland. Hè? Dat is een... Een, een Nederland onder een stolp. Dat is veertig jaar geschiedenis uh, van het denken over de stad... Uh, het uh, denken over een betere wereld, een, een, een goed geoliede samenleving... een efficiënte samenleving. Eigenlijk allerlei ja, dingen die wij tot soort idealen hebben verheven... die zijn allemaal daar in stenen vastgeklonken uh, mm -hmm. en, en, en uh, gestold. En... Het leuke ervan is, is dat al die ideeën ook allemaal onmiddellijk stranden in de werkelijkheid. Zoals dat gaat met uh, ideeën. Uh, maar ze zijn hier dus allemaal op elkaar gestapeld. Ja, en voor mij is dus dat Hoogkaterijnen een soort snoeppaleis van het systeemdenken van Nederland. Uh, uh, ja, wat, wat dus op zichzelf een hele cultuur geworden is. En, uh, nou ja, en Die en wil ik haar, laten zien. Ja, En hoort daar dan ook, ook een idee over dat idealisme van jouw kant bij? Kijk je ernaar en denk je... oeh, wat, wat, wat een misvatting... of wat een teleurstelling... wat een deceptie... wat uh, een verwoording... ik geef maar wat woorden. Ja, nou, ik... Uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik heb altijd maar een beetje... of zo kijk ik misschien naar de mensheid in het algemeen. Hè? We doen wat we kunnen... en uh, we klooien eigenlijk allemaal maar wat raak. Dat is een hele milde kijk eigenlijk. Uh, ja, dus... dus ik had niks anders verwacht eigenlijk. Hè. En als je nu naar de nieuwe plannen kijkt... dan wordt er weer met veel trom trompetgeschouw... allerlei uh, vergezichten teruggemaakt. Ja, nou ja, zo kijk ik... Ik, ja, ik zie eigenlijk al de eerste kraken... En, en de eerste scheurtjes in het beton zitten... Uh, van, de, van de artist impression. Um, maar ja, ik vind dat... Uh, niet een, voor mij is dat niet een kritiek. Ik denk daarvan, maar, maar wat ik eigenlijk wil laten zien is dat het wel een hele absurde wereld is. Hè. Mm -hmm. Dit is, dit is mm -hmm. ook allemaal niet heel normaal wat daar gebeurt. En uh, dat probeer ik uit te vergroten om het, om het dus, uh, nou ja, zichtbaar te, te maken. En dus op andere gebieden zijn stedenbouwkundigen en planologen bijvoorbeeld, uh, of stadsbiologen of enzovoort, zijn bezig die vaak wat meer rationeel of vanuit een, vanuit een wetenschappelijke hoek ernaar kijken. En jij kijkt met de blik van misschien van een filosoof of verwonderend... of ja, eigenlijk met de blik van een kunstenaar natuurlijk. Ja, ja, het is wel een artistieke blik. Daar kan ik ook niet omheen. Nee, uh, en dat maar daar waar... wil je ook niet omheen. Nee. nee, nee absoluut niet. Nee, absoluut niet. Dat, uh, nee, dat... De, daar ben ik inmiddels ook helemaal getraind in. He, dat, uh, mij vallen die dingen ook onmiddellijk op. Als, uh, als, uh, de, dus zo'n hoog ook. Dan, ja, dan kijk ik eerder naar de plafonds en de deurtjes waar je niet in mag. Uh, he, daar, daar valt mijn oog dan meteen op. En, uh, de, uh, uh, ja, de, wat, wat dus... Wat mij ergert of wat mij in het geweer brengt... is dat er heel vaak vanuit een soort stelligheid wordt beredeneerd. Zeker als het gaat over stedenbouw. Hè. Mm -hmm. Dan komen de cijfers op tafel en de Excel-documenten. En dan wordt het, worden dingen, feiten genoemd. Terwijl ik denk van ja... Als je het hebt over het turven van hoeveel mensen nou uh, hoe lang ze in hoogte terreinen zijn. Ja, uh, ja, goed, als je geen bankjes neerzet, ja, al ligt uh, dat mensen dan gauw er doorlopen. Ja. Want het is geen verblijfsplek. Dus dus, dus, de, de, de, de, dus daarmee zijn cijfers altijd ook maar weer een ideetje en een interpretatie van de werkelijkheid. En, en, en ik maak me af en toe wel zorgen over hoe makkelijk de werkelijkheid in het geweer wordt gebracht. Uh, om maar dingen te benoemen en ze door te drukken. Of eigenlijk en... maar één deel van die werkelijkheid. Ja, ja. en dan gedaan alsof dat dus uh, allemaal... Nou ja, dat dat het is. En, en dat is het dus niet. Mm -hmm. En uh, wij, of, of mijn, mijn persoonlijke kick aan zo'n project als dit is... om eigenlijk dus juist die scheuren open te trekken... en al die mislukkingen en dat... Nou ja, de menselijke on, onvolmaaktheid ja. of, of, of, of beperking ja. eigenlijk. Ja. Nou ja, dus een, een menselijk gezicht. Om ons maar even te herinneren dat het wel allemaal menselijke, menselijkheid is. Het is allemaal ideetjes van ja. mensen geweest die dit uh, veroorzaakt ja. hebben. Ja. En daarmee hebben we een werkelijkheid geschapen. Want het staat er, je kan er naartoe, uh, je kan uh, je geld daar uitgeven, je kan er wandelen. Dus het, het is wel... Uh, werkelijk, maar tegelijkertijd is het wel een construct van ideeën. En uh, ik vind het dus uh, en dat zeker in een cultuur zoals de onze dat wij ideeën materialiseren. Mm -hmm. Dus alles moet omgezet worden in een gebouw of een ding. En als je dat niet doet, ja dan is het eigenlijk maar een ideetje en dan, dan telt het niet mee. Dus, dus wij leven in een ongelooflijk, er zit heel veel druk op om alles maar te materialiseren. En uh, ja, als we dat dus doen, betekent dat je ze ook moet onderhouden. En je moet ze dus elke keer weer opnieuw bekijken. Klopt het idee nog? Hè? Is dit nou wat we ervan verwacht hadden? En hoe gaan we daarmee verder? En, en je merkt dus... Uh, en dat zeker bij grootschalige dingen, zoals infrastructuur, nou ja, zo'n shoppingmogels, dit, is dat, dat heel vaak de eerste ideeën, de intenties, die worden vaak vergeten. En, en dan wordt er een beetje doorgemollet. En dan wordt het een, eigenlijk een holideaal, een, ja. een, een leeg beeld of een leeg idee. Ja, ja, dus ik probeer met zoiets, op mijn bescheiden manier dan, eigenlijk dat idee weer, uh, a, nou ja, proberen te... Die herinnering weer op te roepen van wat was het nou eigenlijk. Mm -hmm. Maar het ook wel in deze tijd te plaatsen: van ja, um, ja en is het dan nog wat? Heeft het stand gehouden? Of kunnen we daar weer opnieuw uh, lessen uit trekken? Ja, dit past eigenlijk naadloos in een serie van projecten die je aan het doen bent. Want die manier van kijken, die kunstenaarsblik. Nou, de wereld die zien, we, die zien we in meer dingen terug. Je hebt bijvoorbeeld ontwikkeld de, vuil de vuilnisanalyse dienst oh ja. voor het festival Noorderzon. Nou, dat, dat, dat spreekt voor zich. Daar zijn jullie vuilnis gaan analyseren. Uh, je organiseerde P-reizen. Dat waren parallele reizen. Dus die liepen parallel aan de hoofdweg, als het ware. Uh -huh. Zo kun je dat zien. De snelweg-survival. Daar werd dan gewoon geleefd... gesurvived langs de snelweg. Ja. Ja, toen heb ik een maand met uh, Bram Esser, uh, filosoof. een filosoof, heb ik, uh, een maand in mijn auto gewoond. In een hele gare oude, oude Passat, waar we natuurlijk helemaal niet met z'n tweeën in pasten. Want hij is bijna twee meter. Dus toen heb ik een uh, soort doodskist op het dak getimmerd, <lacht> waar Dat hij dan in moest liggen. Daar moest hij liggen. in. Ach, die arme jongen. Ja. En toen zijn we een maand lang op de snelweg gaan wonen. Uh, ook met het doel om... Nou ja, niet naar huis te gaan, zoals iedereen, maar te blijven. En dan kom je dus aan de andere kant van het decor en dan leer je ineens de anderen kennen die ook blijven. En, uh, de truckers bijvoorbeeld? Dat is de eerste groep natuurlijk, de, de meest prominente groep. De, de zichtbare groep? Ja. Maar er zijn nog meer snelwegbewoners? Ja, je hebt echt van alles. Sigeuners, dus, uh, denk uh, ik? Ja, ook. zigeuners, maar dan uh, de moderne varianten. Dus uh, Wij kwamen bijvoorbeeld veel Oostblokkers tegen... die ja. op strooptocht gaan in, in West-Europa. Het zei dat ze uh, toen... Ik weet niet, volgens mij is dat nu niet meer, maar in Utrecht had je de, de automarkt. Daar gingen mensen dan naartoe om daar dan een auto te kopen. En dan rijden die... ...auto terug naar uh, thuisland... ...en dan volgens mij met z'n allen weer in een busje... ...en dan rijden we helemaal naar Nederland... ...en dan herhaalt zich dat proces. Maar op die strooptochten... Uh, ja ...nemen ze van alles mee. Dus via het internet kun je natuurlijk allerlei... Uh, uh, ...bestellingen doen... ...en dealtjes sluiten... en nou ja, misschien dat ze soms ook nog wel wat meenemen wat niet betaald is. Dat weet ik niet. Snelweghandel, heet het. Ja, ja. Maar dat zijn wel mensen die niet in een hotel gaan zitten. En die, die kwamen dan wel eens tegenbij. Hè, zo net uh, in de kom van een uh, afslag. Of uh, je hebt van die zandputten langs snelweg. Die ooit gebruikt zijn om, om de snelweg aan te leggen. Mm -hmm. Nou, dat zijn vaak van die, ja, van die bosjes. Waar je die je ook altijd ziet als uh, weer iemand vermist is. Dan vaak heb je zo'n... Zo'n portretje van ergens zo'n naar zo fietspad bosje. en zo'n ja. bosje. Nou ja, die plekken. Die, die zijn bosjes het... die zouden eigenlijk verboden moeten worden. <laughs> nee, want dan hebben deze mensen kunnen niet kamperen. Dat is natuurlijk heel goed, want wij op snelhuis waren hartstikke blij met die bosjes. Met die bosjes, ja. ja. Ook al lag er wel eens een lijk in. Ja. ja. Oeh, eng. Uh, maar dat, dat project, hè, uh, je hebt nog gedaan de Olympische Handelsmissie... ter promotie van het Chinese product in Nederland. Wat op zich een hele mond vol is. Maar wat mij nou ook wel prikkelde is dat je naar Ghana bent gegaan onlangs om een auto te bouwen. Ik zeg het even heel simpel. Mm -hmm. Dat is dan toch wel een... Dat is ook niet meer een parallele wereld van ons. Dat is een totaal andere wereld. Ja, precies. Ho hoe ver kom je dan eigenlijk met die blik van je? Die kunstenaarsblik? Oh, hoe ver je ermee komt? Nou. Uh... Is die van toepassing bedoel ik? Ja. Uh... Ja, ik denk het wel. Ik denk alleen dat hij moeilijk steeds moeilijker is uit te leggen. Ik vind hem hier al altijd heel moeilijk om uit te leggen. Wat ben je nou aan het doen? He, dat, zeker als het geen ding oplevert. Ik bedoel, mensen verwachten toch dat je uiteindelijk een keer schilderij maakt. Of, ja, of een, dat je in een nee, museum. Een foto. Gaat. Ja, en dan ja. ergens dat ophangt. En ik ben dan iemand die uh, ja, overal dan. Uh, ja, zo'n raar. Maar je ging in ga... Ghana een auto maken. Dat is op zich klinkt dit nog als een heel concreet iets. Ja. En wat was de gedachte daarachter? Uh, nou ja, daar zijn we heen gegaan om, het, eh, om, om, om ik, ik, ik hou me hier in Nederland dus heel opeens met de systeemwereld. En van, hè, we, of, we bedenken dat het systemen en we denken dat daarmee wij uh, het allemaal beter voor onszelf maken. Maar ondertussen, en dat weten we allemaal, zijn ook heel veel van die systemen Het begint allemaal te kraken en hè, dus de files staan op de snelweg, De banken storten in. Dat, het, de belasting is te ingewikkeld. Dat zijn constant dingen die vastlopen. En, en we zijn eigenlijk de hele dag mee bezig om dat allemaal maar aan de gang te houden. En uh, mijn idee was eigenlijk van, ik wil wel eens een keer op onderzoek uit... naar een wereld waar dat allemaal niet is. En eh, hoe ziet de wereld er dan uit? En eh, waar kom ik eigenlijk vandaan? Eigenlijk begint het daarmee. En soms is het makkelijker om nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, naar een andere planeet te reizen... om jezelf uh, te beter te begrijpen dan uh, thuis te blijven. Ja, ja. ja. en uh, uh, wat heeft het jou gebracht eigenlijk? Ja, dat ga ik eigenlijk nog niet vertellen. Want we gaan in september gaan we dat presenteren. In, uh, in, uh, uh, dat doen we samen met de VPRO. Dus ik mag er eigenlijk Op opbouw, televisie? Uh, nee, op de, op de radio ook. En, uh, en uh, uh, uh, uh, waarschijnlijk in de Schouwburg. Dat ja, weet ik eigenlijk ook nog niet heel zeker. Dus ik mag er maar eigenlijk helemaal niet zozeer. Het, het wordt gelanceerd als een Het serieus. wordt echt gelanceerd. En er, moet, uh, er worden allerlei partijen bij betrokken. Dus, uh, dus dat moet allemaal, iedereen moet zijn mond dicht houden. En nu <lacht> zie ik eigenlijk alweer te veel te zeggen. Je zit te kleppen. Ja, <lacht> je krijgt straf. Ja. Je tip je. Je tipte net even iets aan wat wel interessant is. Je zegt, de meeste mensen verwachten van een kunstenaar... dat je gewoon iets maakt, bijvoorbeeld een schilderij... wat in een museum hangt. Dat doe jij niet. Is dat ook bepalend voor de positie die jij in de kunstwereld hebt? Want je bent beeldend kunstenaar, maar op de een of andere manier... wringt het toch een klein beetje tussen jou en de wereld van de beeldende kunst. Ja, ik... ik uh, uh. Ja, het is allemaal niet zo bedoeld of bedacht. Maar uh, uh, ik leef in die zin een soort parallel bestaan. Ja, dat, uh, uh, ik, uh, misschien komt het ook wel door mijn studie, hoor. Ik, ben, uh, ik heb, ben, heb wel op de kunstacademie gestudeerd. Maar ik studeerde daar eigenlijk al uh, stedenbouw. Dat kom toen op de kunstacademie, nu is dat afgeschaft. Maar dat was eigenlijk een studie die zich dus op een soort metaschaal schaal bezighield met de leefomgeving. Ja. En um, dat vond ik super fascinerend. Dus, dus zo ben ik me als nou ja, kunstenaar gaan bezighouden met, uh, mijn, met de wereld om mij heen. Dus ik heb zelf nooit de urgentie gevoeld om... Iets met de kunstwereld te doen. Ik vond het altijd maar een beetje, ja, een beetje saai, eerlijk gezegd. Een museum, ja, daar is alles dood. Hè. Net zoals in een bibliotheek is ook alles dood. Hè. Het zijn dode bomen met letters. En, en zo heb ik toch ook altijd een beetje. Die had wel die, die in de verbeelding tot leven komen. Hè. Dat is, geloof ik. Ja, wel het succes je moet van. het gaan lezen dan. Ja. Ja, ja. Maar ja, ja. Ja, ja. Ik, Als je ik er iets niet iets mee zo doet... van lezen. <laughs> oh, daar ja. voilà, nou heb ik het. Uh, kan je wel lezen? Nou, niet, nee, ik ben een beetje woordblind, zoals wel um, vaker met kunstenaars. Dus, uh, dus boeken zijn voor mij niet per se uh, de leukste belevingswereld. Nee, nee, ik begrijp uh, het. Nee, maar de, de, dus, dus voor mij is, is zeg maar de, het, het, het eindresultaat vind ik vaak helemaal niet interessant. En bij kunst, en als je daar succesvol in wil zijn... moet je uiteindelijk toch wel een, een ding maken ja. en een opleveren. Waar, waar een stikkertje onder hangt, een ja, rood stikketje als het verkocht is... en een prijsje erbij. En dat is de wereld van de kunst. Maar daar verzet je je dus op een bepaalde manier ook tegen. Ja, omdat ik... ik uh, Af en toe denk ik wel eens van ja, jongens, waar gaat het nou over? Want, want het, het, een beetje, het dilemma is, en dat is overigens niet alleen een dilemma van de kunstwereld, maar in heel veel werelden, is dat het referentiekader, van waarom doen we dingen? Nou, waarom onderzoek je iets? Dat is omdat je de wereld misschien beter wil begrijpen en er iets aan wil geven. Je wil nou ja, iets teruggeven. Mm -hmm. En op het moment dat je dat teruggeeft aan uh, niet aan zeg maar de hele. Samenleving, maar alleen maar aan jouw uh, referentiekade als kunstenaar. Maar ik denk dat dat in de wetenschap, idem dito, is. En in de bankenwereld, idem dito, is dat uh -huh. als dat het referentiekade is en je doet het, uh, je brengt daar steeds je verhaal naartoe. Uh, dan denk ik van ja, dan mis je, dan mis de rest eigenlijk wat je, wat je hebt onderzocht of ontdekt. Maar dat betekent eigenlijk dat je voor een vergaande democratisering bent van het genieten van een uh, van van kunst. Want, nou ja, je zegt eigenlijk, het is, het is te, te voorbehouden aan een kleine groep. Aan, ja, aan nou ja, je eigen het, het referentiekader. Het wordt een, een self-fulfilling prophecy. Het wordt allemaal. Zeker dus voor eigen parodie. Ja, het wordt teruggeredeneerd naar het referentiekader. wat op dat moment dan heerst. Ja. En, en iedereen doet daar dan aan mee. Eh, omdat dat nou eenmaal de spelregels zijn. En dat wil niet zeggen dat er geen goede dingen worden gemaakt. Er worden nee. fantastische dingen gemaakt. Maar ik kies ervoor. Om als ik bezig ben met een landschap of een snelweg of naar een shopping mall, dan wil ik dan wil ik me verhouden tot die mensen die daarover gaan. Die daar. Ideeën over maken en, en het realiseren. Hè. Ik wil dus in, op dit moment wil ik zorgen dat die gemeente mij ziet... en dat, dat een projectontwikkelaar gaat kijken van... Goh, wat, wat staat die Gozen eigenlijk te verkondigen. Want dan denk ik van, ja, die zijn de mensen die iets kunnen veranderen. Niet ja. de andere kunstenaars. Want ja. die, uh, ja, die, ja, die zijn ook met hun ding bezig. En, maar, uh... maar, maar als dat zo ligt, dan heb ik min of meer goed nieuws voor je. Maar je zou het ook als slecht nieuws kunnen zien. Want Arno van Roosmalen, directeur van Stroom... is een het Centrum voor Hedendaagse Kunst en Stedelijke Omgeving. Die zei tegen ons... Het werk dat Melle doet is misschien niet zo gemakkelijk voor de kunstwereld. Het heeft niet het aanzien van een verschijningsvorm. Het is geen schilderij en geen beeld. Maar misschien ligt de toekomst voor de kunst juist hier. Niet in de verschijningsvormen van, maar in de methode. De reis waar Melle je op meeneemt. Waarmee hij eigenlijk afstand doet van het product, schilderij of beeld. Of, uh, en zegt van... Deze manier van denken... Uh, daar is het mellen misschien wel een stapje mee vooruit. Hm. Nou ja, uh, uh, ja, dat is een mooi compliment van Arno, maar... Je uh, gelooft er geen bal nee, van. Nee, nou ja, het, het is natuurlijk voor mij een beetje jammer. Stel dat het waar is, dan uh, ja, ja ik dus mooi achter het net. <lacht> <lacht> dan uh, word je links en rechts <lacht> ingehaald. Ja. door van die, van die <lacht> jonge piepootjes. <lacht> ja. Ja. Nou ja, het is iets... Ik, maar ik misschien niet. drijf jij er wel op. Kijk, jouw uh, journalist van NRC en de Groene, Thijs van den Bomen... die heeft jouw werk altijd goed gevolgd, die zegt... Uh, Melle is permanent in gevecht met de kunstwereld. Hij krijgt credits uit die hoek, maar ook weer niet. Hij is misschien zelf wel een beetje aan het wegdraaien... van de wereld van de kunst. Dus daarmee hm. laat je toch ook iets don don donkeyshot-achtig zien? Ja, nou ja, ik... ik, ik. Misschien wil je wel niet omarmd worden door nee, de Nee, Nee, niet per se. Nee. Ik heb ook helemaal niet... Uh, als je kijkt naar uh, de cv's... Hè, want je moet dan altijd op een gegeven moment cv's uh, opbouwen. En uh, goede kunstenaars zijn daar ook heel bedreven in. Van strategisch moet je uh, je posities kiezen. En dat zijn dingen die doe ik totaal niet. Nee. En uh, vind dat ook flauwkul om te doen. Um, maar als je dan uh, uh, kijkt naar hoe uh, mijn Carrière om het dan maar zo te zeggen uh, loopt, ja, dan is dat allemaal niet heel strategisch handig. Want uh, er is geen enkel museum wat een uh, wat, uh, Mellesmetse uh, uh, uh, in huis heeft. Ik zou ook niet weten hoe dat moet. Maar, maar, maar, maar Mellesmets blijft wel de hele tijd aan het werk. Tuurlijk. Ik, uit elk ja. project, daar komt altijd weer een nieuw project uit voort. Ja. Dat ja. bedenk je gewoon zelf. Ja, ik bedenk ook in die zin mijn eigen publiek en mijn eigen manier van financieren. En uh, omdat ik heilig ervan overtuigd ben dat er een, een enorme uh, leegte is aan goede ideeën. En als je gewoon goede ideeën hebt, dan is er altijd een podium. dat. Uh ja, daar, hoef ik, daar ben ik niet bang voor. Nee, nou, dat vind ik dat je daar heel mooi mee eindigt. Ik zag ook inderdaad op een van de sites dat je ook een soort crowdfunding-actie deed: geld aan het inzamelen bent en ga zo maar door. Wil jij nu een heel goed idee op die tegeltje zetten, dan jatten we die gewoon lekker van je. Pff, dan kan, want we zijn aan het einde van dit uur Moet je gekomen. Moet wel betalen. Hè? <laughs> ja. uh, 20, uh, vanaf 20 juni is te zien in Hoogkaterijnen. Dat, uh, dat grote kunstenaarsproject. Hè, waar we het over hadden. Dat heet Call of the Mall. In uh, Hoogkaterijnen in Utrecht. Maar uh, Melle Smets is een van de mensen daar. Dus zoekt u dan gewoon naar dat kleine houten hokkie. Het is naast de Claudia Streeter geloof ik. Hè? Ja. Uh, dus daarnaast. Is hij dan zijn radioprogramma aan het maken. Zometeen na acht uur twee dingen. Dan gaat het over de nieuwe haring. Die is vandaag gelanceerd. M.A.G. Treintjes die praten. Over de geschiedenis van deze haringvangst. Onder andere met huip Stam, afkomstig uit een vissersfamilie. Leuk verhaal lijkt me dat. Rob Fransman, die komt ook over het belang van de jacht op de inmiddels hoogbejaarde oorlogsmisdadigers. Gisteren was er nog een verhaal over een 98-jarige oorlogsmisdadiger. Die nu berecht gaat worden. Wat staat er op jouw tegel? Mellesmets schrijft. Hard kijken met zachte ogen. Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Daar hadden we het even over, hè? De milde blik van Meneer Smets. <laughs> Zo gaat het grote boek over jou heten, <laughs> waarschijnlijk. Dank je wel ja. voor je komst. Alsjeblieft. Dank je wel. Dank Meneer Smets. Dit was aflevering 2652. Morgen ontvangen wij uit Vlaanderen meester theatermaker Jan Lauwers. Tot dan. Radio 1 stof. NTR brengt cultuur speciaal voor iedereen.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 De 85-jarige oud-matroos Harm de Jong in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Holland Festival. Met het concert Licht op de langste dag. Vier composities rond het thema licht. Uitgevoerd door de Radio Kamerfilharmonie. Met muziek van onder andere Pascal Dussapin en Misato Mochizuki. Vrijdag 21 juni in Muziekgebouw aan het IJ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 Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Stichting Vluchteling. Directe hulp bij acute nood. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl, Onderdeel van Landbouw Green Parks. Dit is Radio 1.